9 uur. 9 Jelle Visser met het NOS Journaal. De Duitse bondspresident Steinmeier heeft in het Poolse stadje Wielen... Polen om vergeving gevraagd voor de Duitse inval en bezetting... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik buig voor de Poolse slachtoffers van de Duitse tyrannie... en ik vraag om vergeving, zei Steinmeier in het Duits en in het Pools. Met de Duitse luchtaanval op Wielen begon precies 80 jaar geleden... de Tweede Wereldoorlog in Europa... In de Poolse hoofdstad Warschau is vanmiddag een grote herdenking. Daarbij worden ook bondskanselier Merkel... en de Amerikaanse vicepresident Mike Pence verwacht. Bij rellen in Hongkong zijn meer dan 50 betogers gearresteerd. Ook vuurde de politie twee waarschuwingsschoten af. Demonstranten gooiden met brandbommen en stenen... ze wilden toevoerwegen naar de luchthaven blokkeren. De autoriteiten legden het treinverkeer naar de luchthaven stil. Al weken wordt er gedemonstreerd voor meer democratie... in de voormalige Britse kroonkolonie. Bij een vechtpartij in Delfzijl zijn vannacht twee mensen neergestoken. Een van hen is ernstig gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De vechtpartij was rond twee uur vannacht in het centrum van Delfzijl. Er is nog niemand aangehouden. In de Amerikaanse staat Texas zijn vijf mensen om het leven gekomen... en 21 gewond geraakt toen een man het vuur opende op automobilisten. De schutter, een man van 30, is door agenten doodgeschoten. De man begon te schieten toen hij staande werd gehouden door een agent... omdat hij zijn knipperlicht niet gebruikte. Dat gebeurde op de snelweg naar het stadje Odessa. Nadat hij op de agent had geschoten... stal hij een busje waarmee post wordt rondgebracht. Onderweg schoot hij op voorbijgangers en andere agenten. Het motief voor de aanslag is nog niet duidelijk. En dan het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met lokaal kans op een bui. Later breekt de zon door, maar het is vrij koel cool met 19 tot 21 graden.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 Zo, welkom terug bij het tweede uur van eh, ZFM Klassiek op deze mooie zondagmorgen. We gaan nu nog een uurtje lang vermaken met eh, prachtige muziek. En we beginnen weer met een compositie van een wat eh, onbekendere meneer, althans voor mij. Eh, Alessandro Marcello. En eh, die leefde van 1673...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 Benici moet ik zeggen. Sara Benetji speelt ook cello. Anna Fontana speelt clave cymbal. En Ev Evangelina Mascardi die speelt luid.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 Hors of Mr.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 En dat is de luitist. En dan zegt u natuurlijk van ja, maar er zit helemaal geen melodie in. Nee, dat deed Bach wel vaker. Die schreef wel van die, van die preludes. Wat eigenlijk alleen maar akkoorden waren. Dat heeft hij ook gedaan voor de voor het clavassembel, voor de piano. Eerste preludie bijvoorbeeld uit. Dat is wel temper klavier. Eh, dat is ook alleen maar akkoorden. En eh, meneer Gounod heeft daar later een Ave Maria op geschreven. Goed, nou.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 het laatste klassieke stuk in deze uitzending van ZFM Klassiek uh, ik herhaal nog even mijn oproepje volgende week dus de tachtigste en als u, uh, wij zouden het leuk vinden als u dan bepaalt wat er in dat programma komt en u kunt uw verzoekjes richten aan, uh, aan mij dus aan r.jansen zfmzandvoort.nl